In Rotterdam wordt vandaag het 350-jarig bestaan van het Korps Mariniers gevierd. Koning Willem-Alexander neemt zo direct een defilé op de Koolsingel af. Daaraan wordt deelgenomen door zo'n 2000 mariniers en oud-mariniers. Ook zijn er toespraken van onder andere minister van Defensie Hennis. Het Korps Mariniers is het oudste krijgsmachtonderdeel van Nederland... De mariniers zijn opgeleid voor speciale operaties. Zo hebben ze deelgenomen aan tal van missies naar conflictgebieden, waaronder Irak, Afghanistan en Mali. Op dit moment trainen mariniers de Peshmerga's in Irak voor de strijd tegen IS. De NOS doet vanaf 10 over 11 rechtstreeks verslag van de viering van 350 jaar Korpsmariniers in Rotterdam. Dat gebeurt op npo1 en nos.nl. De deelnemers aan de VN-klimaattop in Parijs zijn het na een hele nacht onderhandelen eens geworden over een eindtekst. Naar verwachting worden de details van het slotdocument vanmorgen nog gepresenteerd aan de ministers van de deelnemende landen. Die moeten er vandaag over stemmen. In Parijs is door 195 landen bijna twee weken intensief onderhandeld over de aanpak van de wereldwijde klimaatproblemen. De oorspronkelijke planning was dat er gisteren een slotakkoord zou liggen, maar dat is dus uitgesteld tot vandaag.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 Met nu nu. Goedemorgenzantwoord. New York, to that tall skyline I come, flying in from London to your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 Got money on your mind, and my words won't make the times worth the difference. So here's to you. met u willen praten over uh, de Cities Skyliner die in Zandvoort schijnt te gaan komen Wat ja, ja. zouden we gaan doen met... Uh...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 Morgen alweer. Zondag. Zondag hebben we een harpiste. Zij heet Tjarda van Leiden. En zij is eigenlijk uit de stal van Fred Rozenhart. die ook deze expositie de gastconservator ja. is. Het is van twee tot uh, half vier... en ze heeft gevarieerd uh, programma... van uh, klassiek tot uh, moderne stukken. Dus wij zijn heel blij dat ze er is...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 Oké, okay, helemaal prima. Morgen in ieder geval uh, de harp. Dat is een mooie Morgen instrument. Morgen de harp. En dat is van twee tot half vier. En in de pauze lekker een kopje koffie, kopje thee. Ja, tuurlijk. Nou, uh, ja, en dat, dat, dat is Altijd euro. gezellig. En dat, dat is, voor 3 uh, euro. Dus ik zou zeggen, anderhalf uur. uur lekker plezier. Top. Ja, dit is ja. geen geld. Nee. Hartstikke goed. Nou, okay. bedankt toetje. We gaan ja. uh, weer genieten van de winter. Tot je dienst. En volgende week ben ik weer. Oké. Okay. Oké. Okay. We, we spreken je volgende okay. rode. Joem. Dan begrijp ik dat we nu gaan naar Maar Roy, Roy Dongen van de VVD? Ja. Oké, okay, we gaan gelijk door. Dat is mooi. <coughs> nou, Roy Dongen van de VVD, ah, Zandvoort-Bentveld. Die uh, gaat ons tegen. Goedemorgen. Goedemorgen. Een mooie spits. Goedemorgen. Uh, oudejaarslezing over het milieu van de VVD. Ja. Dat is een, is een mooie, mooie titel. 18 december, dat is om 7 uur in de Beats Club 5.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 At gmail okay, het Gmail.com. Bedankt. Ik ben dus ook welkom, natuurlijk. Ja, oké, okay, bedankt. Tot Fijn. Fijn dan, even. We gaan naar de crystal muziek. En dat hadden wij in het petal. Als dus het goed is, is dat Sting met Russen. We zijn in onze mysterie. Conditioned to respond to all the threats. The retargeted speeches are the Soviets. okay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 meten is weten, dan kan ik zien uh, uh, hoe goed programma's worden beluisterd. En of Goedemorgen wordt nog steeds het beste beluisterde programma ja, is. Het is nog een soort rapportcijfer. Ik beschouw het absoluut als een rapportcijfer.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 Nee, nee, he, niet, nou maar het proberen, we nou. proberen er alles aan te doen en dat hoor je ook van, van luisteraars en kijkers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 nou, dan wens ik je heel veel succes en wij doen er aan mee met z'n allen. En bedankt voor ja, de, de, graag. de mooie radio. Ja. <laughs> Toch gedaan, bedankt. Goed. We gaan naar de muziek toe naar Chris Ria met Josephine. Maakt. Trouwens, een hele chagrijnige man is dat. Is zo? Ja, vreselijk. Ik heb hem een paar keer ontmoet op het circuit. Hij reist in Ferrari's, maar zijn muziek is heel gezellig. Hij ja, het was een goede kanten dus. Voor de rest, nee, moet je niet met hem te maken hebben. Maar we gaan het hebben over muziek, mooi. Jazz, altijd... Jazz en ja. Jazz en altijd lekker. En normaal gesproken Hans Rijmers altijd hier. Nu, de voorzitter. De voorzitter nu, Erik Timmermans, saxofonist. Ja, door de zaterdag. Nou, dat mooier kun je het niet hebben. Ja. Wat, uh, wat gaan we verwachten? Morgen hebben we een, uh, een bijzonder goede saxofonist. Dat is Simon Richter. Die en dat zeg je, ja, saxofonist? Ik ben bassist. Ik ben, bassist. ben de bassist. Okay. Ja, ja, nee. En uh, Simon speelt bij het, uh, het, uh, onder andere bij het uh, uh, concertgebouw. o van het Concertgebouw. Dat is hier uh, uh, eerste tenorist, maar hij doet veel meer. Een jongen die... Uh, hij, is, uh, hij heeft het een beetje met de paplepel uh, ingegoten gekregen. Zijn vader is uh, saxofonist. Bob Richter heb ik ook nog mee gespeeld. In het ver verleden.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 En uh, ja, ik ken hem van vroeger. Ik, ik zie hem nog als jongetje van 19 zie ik hem binnenkomen met zijn vader mee spelen. Dat we echt dachten, het grapje was altijd van uh, Simon Richter speelt zo hoog dat zelfs de het niet begrijpen. Maar toen was hij 10. Ja, ja. En inmiddels is hij uh, tegen de 40. Ja, het is, het is echt een van de beste saxofonisten die Nederland momenteel heeft op, op dat gebied. Hij speelt ja. bebop. Het is echt een bebop saxofonist. In dat metier, maar in dat metier is, vind ik hem uh, geweldig. Hij is eerder geweest, een jaar of drie, vier geleden. Maar ja, dat is altijd een groot probleem wat we in Jesse Swamp voor een beetje hebben. Er zijn zoveel goede mensen die je kan uitnodigen. Ja. Dat, ja, nu, ook Voor hem is het alweer vier jaar geleden dat hij er voor het laatst was. Dus uh, ik zie daar ontzettend naar uit.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 dat wat we onder andere Scott Hamilton, Madeleine Bell, Louis van Dijk, uh, ja. Bakker, die Bakker, ja, dat soort mensen. kan ik niet iedere keer, want, want dan zijn we gauw failliet. <laughs> ja, ja, dat, dat ja, zullen wel we ook veel. Tuurlijk tuurlijk, ja. tuurlijk, tuurlijk. Maar ja, goed, ja, aan de andere kant is dat, ja, heb ik ook wel eens, uh, zie ik ook dat als je duurdere gasten vraagt, dat je daar vaak meer aan overhoudt dan uh, de wat minder bekende. Dat is wel heel raar. Ja. Daar komen ook op de mensen op af. Maar Simon is als saxofonist Tenor.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 Meer. En daar hebben we natuurlijk de jongere generatie uh, muziciën daar gewoon last van. En dat, dat betekent dat Simon Richter, ja, had die jongen 40 jaar geleden geleefd, dan had iedereen nog gekend. Ja. Maar goed, dat is nou eenmaal zo, daar kun je over zeuren, maar dat is gewoon een gegeven.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 Dan weer te lang geleden is. Maar ja, goed, zo gaat dat. Oh. En wat ook wel grappig is, is dat uh, de, vaak de Amerikanen me vaak wel op de hoogte houden. Want die, moet, die komen niet speciaal naar Zandvoort, die moeten dan hier echt zijn. En zo, daarom konden we ook een grote dus in bel op een gegeven moment binnenhalen. Ja. Dan ja. doen we ja. al concerten ja, dat is met dan dan een concerten. al echt een naam om u te ja, hebben? Ja, ja, ja. Nou ja, ik, ik speel nou meteen Berg op Zoom in Berg-op-Zoom in, uh, in mei. Maar ja, dat, dat is alweer net te laat om het voor te boeken. Want in mei had ik al wat geboekt hier, dus dat is dan. Al jammer. Zo jammer. Cool. Ja.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 En slagwerker Gijs Dijkhuizen. Dat is ook uh, voor jazzbegrippen ook. Ja, het zijn allemaal toppers. Jongens die in hun genre gewoon. Uh, ja, wat is het beste? Ik bedoel, uh, weet ik ook niet. Bedoel je, uh, via een Maserati het beste of via een Kaja? Ja, Het is goed. Ja, ja. Uh, daar cool. gaat het om. Ja. En dat is morgen uh, in, in de Krocht. In de klok, half, drie. half drie. En uh, de zaal gaat open kwart over twee. En uh, wat wel heel leuk is, dat vind ik wel leuk om te vertellen, dat uh, Theo Smit, de beheerder van de Krocht, ja. die uh, doet sinds een aantal maanden.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 Nou, hartstikke goed. Het uh, is dus morgenmiddag vanaf half, ja. uh, half drie in de Zinde Krocht. Ja. Nou, we gaan genieten. Erik Timmermans, bedankt voor jouw uh, toelichting. En uh, we horen graag weer in 2016 wanneer we verder gaan met Jess in Zandvoort. Ja, of vier Hans maar zo veel aan mij. Dat, uh, ja. zoals die kan, ben ik er wel weer. Ja, het staat ook altijd in de klink genazeerd. Dus ja. Ja. damphoef. Ja, bedankt. Ja, ja. Ja, ja, Goed, even schakelen. We gaan hè? terug naar <laughs> de muziek en komen straks bij terug met het vervolg van de programma. Sin. You ask me where did I fall? I'll say I can't tell you where, But The end. You know your will to be free is matched with love's secret. Zit zitten Nuno van de Plein en Den van Dobie namens de OVZ, de ondernemersvereniging Zandvoort, voor de officiële tweede trekking van de decemberlood 2015. Wel. Mooie welkom mannen. Ja, Dank wel. jullie dan ja, taak om uh, zo direct de prijs in als bekendgemaakt. gemaakt. Natuurlijk hebben we een aantal mooie hoofdprijzen, dat is uh, onder andere de Sonos Play 1 speaker van Radio Stiphaal.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 Ja. Je kan in principe twee keer Ja, twee keer. De hoofdprijs en een kleine, kleine nou, de, prijs. Eén loodje, twee ja. prijzen, nou, ja. dan wil je nou nog meer? Maar... Ja, toch? Of hoe meer lood je heel even, hoe meer kans op prijs ook. Ja, zo uiteraard, zo. Ja, Elke ja, ja, uiteraard. Ja, ja. ja en uh, je krijgt een loter gratis als je wat koopt in Zandvoort. Hè? Dat, ja, dat is, klopt. De, de promotie van de Ondernemersvereniging ja. in Zandvoort. En dan heel graag duidelijk uh, de gegevens invoeren. Uh, ja. We komen eigenlijk af en toe over uh, loten tegen ja, waar je denkt: uh, handschrift is dan moeilijk te lezen. Dus dan is het voor ons veel moeite om te achterhalen wat er nou ja, precies van wie, staat. van wie, wie is dat? Ja. Dan? ja, een duidelijk telefoonnummer of heel duidelijk je naam, en e-mailadres. Ja, e-mailadres, ja, dan is ja, dat ja. wel o, heel praktisch ja. Nou mannen, ik zou zeggen, uh, Mimoune, jij, jij gaat beginnen hè? Ja, dankjewel. Met uh, de eerste helft van de weer. Ja. Nou, daar zal dan goed op. beginnen. Uh, een uh, cadeaubon ter waarde van 20 euro van de uh, krantencafé Excel. Gewonnen door uh, Gerard Seinkols.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 een cadeaubon ter waarde van 15 euro, aangeboden door Oppertijn, gewonnen door H. Van Straten. Een cadeaubon te waarde van 15 euro, aangeboden door Doby, gewonnen door Kees Harms. Heb je dat genoteerd, Ben? Ja, ja, die staat okay. er al in het systeem. Ja. En een cadeaubon ter waarde van 10 euro, aangeboden door gewonnen door Schorrel.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 Een gratis ontworming voor hond of kat bij het dierendokter Zandvoort, gewonnen door Anneke Beekhuis. Cadeaubon te waarde van 10 euro van Vlug Fashion, gewonnen door E.A. Koper Bluis. En de laatste die we dan hebben, cadeaubon van 10 euro van Mishueno, gewonnen door de heer of mevrouw J. Zwemmer.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 Die doen ook mee voor de hoofdprijs. Ja, wanneer is de trekking? Uh, 2 januari. Oké, okay. moet niet te snel, denk ik. Ja. En hoe lang duurt de actie nog? Dat duurt nog, uh, we hebben nog uh, volgende week nog 19 december. Trekking. En dan de hoofdtrekking uh, in 2 januari. O, uitstekend. Dus Bij, uh, dat betekent dat uh, veel mensen vee. kopen en loten inleveren? Dat is de bedoeling? Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, ja. klopt helemaal. En zijn er ook heel veel loten ingeleverd? Ja, het, het wordt er steeds meer. Oké. Oh, ik okay. moet af en toe even met twee, uh, twee vaten tassen moet ik uh, lopen. Dat scheldt weer een toch? Ja, zeker. <laughs> Adem, Dat is wel mooi. Dat Het houtje van de straat. zijn <laughs> ja, we ja, ja. lekker bezig. Ja. Nou, maar een succes verder. En uh, volgende week zaterdag hebben we weer een vertegenwoordiging van ja. de overzet ja. hier. Om de trekking te, aan te volgen. Nou, bedankt voor jullie tijd. Ja, ja. ja graag voor gedaan. De tijd. En een fijn. Succes. Nou, mooi. Dan ook. kijken wij even wat er allemaal te doen is in Zandvoort in de agenda, Arie.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 Dat is mooi, elkaar ver aan zij op het Raadhuisplein tussen 3 en 9. Ja, vanaf vandaag tot en met 3 januari winter op de ijsbaan op het Raadhuisplein. Voor de oude zandvoort tussen het goed is geopend hè? Ja, uh, ja. altijd leuk. Ja.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 En Rob Petersen, Hotel ja, Hoogland. Hoogland. Ja. Ja, Bedankt we natuurlijk voor de gastvrijheid, in de koffie, in de thee, in het water. Wens u een fijn weekend en we gaan eruit met uh, de muziek van Van Gelder's Conquest of Paradise. Vraag tot volgende week. Dit DFM. stuur allemaal fijne dagen.